En ik dacht, je stelt het vast niet op prijs als ze neer, dus ik ben maar even tegemoet gelopen. Hoe gaat het? Goed. Heb je gelezen dat B.H. een lintje heeft gekregen? Nee, omdat hij weggaat. Ik veronderstel het. Voor zijn verdiensten zal het niet zijn, want ik geloof niet dat het departement daar nu zo'n hoge pet van op heeft. Maar dat je zoiets accepteert. Je laat toch bij tijds weten dat je daar geen belangstelling voor hebt. Als dat helpt. Dat heeft mijn vader gedaan, maar ik kreeg het toch. Ja, dan kan ik er niks meer aan doen. Je kunt de koningin niet voor de hoofd stoten. Maar geloof maar niet dat BH dat gedaan heeft. Reken maar dat hij daar trots op is. Ik ben bezig aan een artikel voor zijn feestbundel. Goed, hebben ze dat jou ook al gevraagd? Ik heb de dorsvleugel maar genomen, hoewel ik er eigenlijk nog niet uit ben. Dat is de ellende met die feestbundels. Ze komen altijd op een ogenblik dat je net niets hebt. En dan moet je hals over kop wat verzinnen, met het risico dat je veel te vroeg met conclusies komt die dan later weer achterhaald worden. Eigenlijk zou je een ander zoiets niet moeten aandoen. Nee. En het mooiste is nog dat ze zoiets dan nog een vriendenboek noemen ook. Als het nou toch echt je vrienden zijn, dan doe je ze dat toch niet aan? Dag buitenrus het, maar. Mijn hartelijke gelukwensen met je onderscheiding. Je hebt die ten volle verdiend. Dank je. Dat vind ik ook natuurlijk. Dag kerst. Dag Maarten. Dag mevrouw Wout. Dag meneer Koning. Bent u weer komen fietsen? Nee. Het is anders wel mooi weer. Ja. Ik uh, heb even met Vester Juringstand praten. Uh -huh. Maar het lijkt mij een goed te vet Eindelijk is iemand die orde op zaken wil stellen. <laughs> is iedereen zover? Hm. Dan open ik de vergadering. Zijn er nog berichten van verhindering? Nee, meneer de voorzitter. Kijk eens aan. Dat hebben we in lang niet meegemaakt. Zo zie je hoeveel indruk het heeft gemaakt dat de directeur onderscheid is. Ik heb u officieel al geluk gewenst met uw benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Ik acht het een voorrecht omdat vanaf deze plaats, als voorzitter van de museumcommissie... ...nog eens te mogen doen. Van harte proficiat. Dank u zeer. Dan krijgen we nu... ...de notulen van de vorige vergadering. Heeft iedereen die voor zich? Ik beperk mijn eerste instantie... ...tot de redactie, pagina 1. Stop een pijp van mij. Hmm. Pagina 2. Ja, meneer de voorzitter... ...ik heb daar een taalkundige opmerking. aan de bladzij ongeveer tien regels van onderen staat de dertige jaren. Het is maar een kleine geest, maar ik heb op school nog geleerd dat dat een germanisme is. Naar mijn mening moet het de jaren dertig zijn. Inderdaad. Dat heb ik ook nog geleerd. Maar de secretaris is nog jong, dus misschien dat de opvattingen inmiddels veranderd zijn. Ik zal het veranderen. Jij hebt mij niet gefeliciteerd. Nee, ik... En ik vond het eigenlijk heel aardig. En ik vind ook dat je gelijk hebt. Ik heb op het punt gestaan om het terug te sturen. Een vriend van me zei, ik feliciteer je niet... want je had de leeuw moeten hebben. En dat vind ik zelf ook. Maar je hebt het niet teruggestuurd. Nee, nee daarvoor vond ik het nu weer niet belangrijk genoeg. Ben je er donderdag? Kan ik je een lift naar het station geven? Ik wil gaan lopen. Heel verstandig. Dan loop ik nog een eindje met je mee. Ik eh, ben daar heel zuinig mee, want ik heb een hekel aan dat geforceerde gedoe tegenwoordig om elkaar maar meteen bij de voornaam te noemen. Maar een enkele keer maak ik daarop een uitzondering. Ik zou het zeer op prijs stellen als je mij voortaan de zou noemen. graag. Ik geef toe dat het een wat ongewone naam is, maar ik heb hem niet zelf verzonnen. Dat heeft mijn oude heer gedaan. Was er iemand in je familie die zo heette? Wel, nee. Ik vermoed dat hij net een afbeelding van de vier heemskinderen had gezien. En dat een passend voorbeeld voor mij vond. Iets waarin hij dan danig is teleurgesteld. Zo zie je maar weer. Het gaat in het leven altijd anders dan je denkt. <lacht> door de regen. Stil. Hier is het. We hoeven hem zeker niet op slot te zetten. Nee, dat hoeft niet. Nou, ik doe het maar wel. Dan uh... doe ik het ook. Moet je horen hoe stil het hier is. Verdomd Stil. Dat <laughs> zul je altijd zien. Gaan we niet achterom. Daar woont zijn zoon. Boesman woont in het voorhuis. Heren. Dag, heer Boesman. Heer Koning, dat is lang geleden. Dit zijn Muller en Boerakker. Ook in Amsterdam. Ik zou zeggen, heren, komt erin. Ga hier maar vast naar binnen. Daar zijn de heren uit Amsterdam. Dat wordt een volledige maaltijd. Soepborden. De vrouw heeft een Drentse koffiemaaltijd voor jullie klaar. Dat zal er wel in willen na zo'n lange reis, dacht ik. Ga zitten, heren. Maar was er niet verder te veel werk? Als je in Drenthe bent, dan ben je in Drenthe. En dan moet je ook goed eten. Kan ik jullie dienen met een borreltje? Dat geeft geen vlekken. Dat dacht ik ook niet, hè? Nou, heren, proost. En op de goede samenwerking tussen het dorp en de stad, zal ik maar zeggen. <coughs> Verslik je hier, heer Muller? Ik drink eigenlijk nooit Oh, dat Is uh, scherp, hè? Wat drinken jullie dan? <coughs> eigenlijk alleen wel eens een glaasje port. Ik dacht dat Amsterdamers toch ook wel je neer verdronken? De andere Amsterdamers wel. Dag, meneer Koning. Dat doet mij goed dat u ons weer eens komt opzoeken. We bezorgen je anders wel een hoop drukte. Oh, daar ben ik wel gewend met mijn man. Ik ben vrouw Boesman, de, de soep is klaar. Ik zou zeggen, heren, dat we dan maar aan tafel moesten gaan. Neem de glaasjes maar met. Wil jij nu wel hebben? Mag je geen heer muller? Ja, jawel, geheel onthouden. Ja, ik bedoel, vegetariër. <lacht> dat is voor de boer niet best. Maar u hebt hier toch geen vee meer? Nee, nee, dat begroot me wel. Mijn mama is altijd gek op paden. Hm. Paden is het allermooiste. En waarom is dat dat u geen vee meer hebt? Ja, heer Boerakker, dat is de economie. Aardappelen en bieten brengt meer op, maar zon is het wel. Het boerenbedrijf is tegenwoordig heel anders als vroeger. Het is meer gespecialiseerd, zou ik maar zijn. Maar daarom zijn jullie tenslotte hier om nog iets van dat oude vast te leggen, voordat het voorgoed verloren gaat. Dat is zo. Nou heb ik voor vanmiddag een programma opgesteld dat ik jullie even zal voorleggen, of het zo de bedoeling is. We hadden het zo gedacht, dat we zo straks beginnen met de cursus in het maaien. En dan doen we dat zo, dat we beginnen met het haren van de zeis en dan vervolgens achter elkaar het stellen, het maaien en het strijken zodat jullie aan het eind van de middag de hele cyclus doorlopen hebben. Draagt dat de instemming weg? En het dorsen? Dat komt nog. En nou heb ik voor vanmiddag twee oudere boeren, de beste die er hier zijn, de heren Zwiers en van de Haast, de heer Koning wel bekend van vroeger. Die heren hebben we bereid gevonden om jullie college te geven, en mijn persoon heeft aan de supervisie. Ik ben de rector, moet je maar denken, zodat we als jullie slagen straks ook nog de diploma's kunnen uitreiken. Lijkt jullie dat wel? En het dorsen? En nou komen we nog op het dorsen. Want dat hebt u me geschreven. En daar ben ik ook meedoende geweest. Maar daar zullen jullie nog een keer voor druk moeten komen. Want dat is maar niet zo 1, 2, 3 voor elkaar te brengen. Eerstens, omdat hier geen dorsvregels meer zijn. Want die er zijn, die zijn zo vermomd... dat <tus> ze meteen aan stukken zouden slaan. Daar weten wij alles van. Oh, dus daar ben je bekend mee. Ja, maar niet met dorsen. Maar we hebben al eens een vlegelstuk geslagen. Nou, dan begrijp je het wel. En nou heb ik dus de opdracht gegeven om er een paar van jullie te maken. Zodat we hier een demonstratie kunnen organiseren. Want dat was toch de bedoeling. Maar dan zitten we nog met de roggen. Want die wordt tegenwoordig met de maaidorser in één keer tot baan verwerkt. En we zullen schoven moeten hebben. En daarvoor hebben we een ander gewas nodig. Want dat gewas van tegenwoordig, dat is geteeld speciaal voor de maaidorsen. En dat moet er dan met de zicht worden afgehaald. Zoals dat vroeger gebeurde. En nou had ik zo gedacht, heer Koning, kunnen we die hele cyclus niet op de film vastleggen, zodat dat voor het nageslag bewaard kan blijven? Dan beginnen we met het ploegen en het zaaien, en dan zo het hele jaar rond, zodat we een herinnering maken aan het leven van de boer op de Drentse zandgronden in vroegere tijd. Een film? Maar dat kost tonnen. Zouden ze daar bij u op het hoofdbureau geen potje voor hebben? Nee, zoiets valt buiten onze opdracht. Het zou meer iets voor het museum zijn. u het dan aan het museum. Maar het gaat mij eigenlijk alleen maar om te zien hoe er precies met zo'n vlegel gewerkt werd. Jawel, maar daarom zou het goed zijn als dat meteen werd vastgelegd. Zodat het behouden blijft. Je zou het in een museumcommissie kunnen voorstellen. Ja, dat kan. Nou, dan doen we dat. Dan hoor ik nog wel van u of u succes hebt gehad. En dan is het hoog tijd, heren, om naar het land te gaan voor onze cursus Maaien met de zeis. Dag, koning. Dag, Swiers. Dat is iets Mullen en boerakker. Is Hendrik er ook al? Jawel. Ik heb de heren medegedeeld wat of dat een programma is. Hoe gaat het met de vrouw? Dat giet hard achteruit. Is ze ziek? Ze heeft kanker en de doktoren hebben haar al opgegeven. Dag, koning. Dag, van der Harst. Uh, dit zijn Muller en Boerhakker. Aangenaam. Eigenlijk is het gras nog te kort. Jawel. Maar het gaat er vanmiddag om dat de heren leren... hoe of dat ze met de zeis moeten werken. Als het dan op de film komt... dan zorgen we er wel voor dat het gras de vereiste lengte heeft. En nu, heren, is er een oud Drens gezegde... dat hier niet mag ontbreken en dat luidt... Harken, dat is nog zwarken... Maar mijen is de bot nu met elkaar draaien. En het is de bedoeling dat jullie dat nu vanmiddag onder leiding van de professoren Zwiers en van de Harst gaan doen. Zodat je straks als je weer terug bent in Amsterdam zult zeggen, die Drenten die bin zo gek nog niet. Die hebben vroeger hard moeten werken. <lacht> en dan beginnen we volgens het programma met het eerste programmapunt. En dat is het haren van de Zeis. Want onthoud dat, het haren is meer dan het halve werk. Heb jij je hagerij niet bij je, Hendrik? Ik heb hem ja vanochtend al gehaard. Moest dat dan? We zouden de heren toch laten zien hoe of dat de zijs gehaard wordt? Ach, dat heb ik nou helemaal niet zo begrepen. Laat ze maar bij mij kijken. Dat is je wel genoeg. De heer Boerakker die heeft het meer gedaan. <lacht> het is nog wat te krampachtig. Je ja. moet de schouders meer loslaten. <coughs> zo? Zo. Ja, ja, zo is het wat beter. Zo? Ja. Zal niet mee. Mullen doet het goed. Ja, dan watje leert het dan. Maar die ook wel? Als je maar de tijd hebt. Jij ja, moet nooit verzaken. Nergens niet met.